Ah, nou, als, als je geen energie hebt, dan uh, maakt het niet uit. Dan, uh, doen we nou, in ieder geval voor de laatste minuut dat we aan het luisteren zijn. Mijn mm -hmm. thema voor vandaag was dat Nederland 3 bij de wereld draait door. Hadden ze het over neandertale seks. Dat was wel leuk. <lacht> ja, en dan kan je altijd nog kijken bij Uitzending Gemist. Ja, dat ga ik zo even doen. Hè, want ik ben heel erg nieuwsgierig. Want heel veel mensen die, uh, die gaan... Uh, <lacht> Heel veel mensen zeggen, ik ga nooit meer naar het programma kijken van jullie. Zo, dat is wel dus heel dat, erg. Ja, dus dat moet wel wat zijn, hè? Nou, ben ik ook wel benieuwd eigenlijk. Hallo? Hallo, ben, ben je daar? Ik uh, kan je niet verstaan. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo? want ik, ik belde, belde juist jou, jou op. Misschien, misschien kon jij mij even helpen. Hoi. Ik, ik kan je niet horen. Op de een of andere manier. Dus ik, ik heb wel even geduld hoor. Want ik, ik denk dat ik je hulp toch echt nodig heb. Hallo? Ja, ik, ik blijf gewoon nog even praten. Dan, dan zoek jij even een microfoon erbij ofzo. Maar ik... Ik heb gewoon even je hulp nodig vandaag. Het gaat anders helemaal niet lukken. Het zou wat gek zijn als jij me kan helpen. Tja. Maar je, je bent er in ieder geval nog steeds, dus uh, ik, ik neem aan dat het gaat lukken. Ik, ik, ik denk, ik bel gewoon even een van de handigste mensen die ik ken. Want ik heb even een probleempje waar ik even geen oplossing voor heb. En ik denk, dan moet ik jou toch even hebben. Ik, ik hoor je nog steeds niet, maar. Zometeen hoor ik waarschijnlijk een stekkertje of zo, en dan. dan komt het allemaal goed. Het is, ja, Hallo? Nee, het is nog, nog niet. Nou, ik, ik, ik wacht gewoon even, maar. Hallo, ik hoor iets. Nou, het is. Het, een beetje gek geluid wat ik nou heb. Maar het begint ergens op te lijken. Hoor je mij? Ja, geweldig. Gelukkig. Uh, ik moest... Waarschijnlijk is mijn microfoon kapot. Uh, uh, en dan het pakken. Maar, Maar zou je me even kunnen helpen? Ik, ik, ik, ik moet nog even een kwartiertje... Moet ik nog even mijn eten opeten. En ik zit nou live in een programma. Over oh, welk programma? Het, het gaat eigenlijk over eten nu. Ja, wat voor programma is het dan? Het, het, het is een programma over, over eten. Het is, het is op Ridder Radio. En uh, daar ben je nu live. Uh, en, en ik heb de vraag of jij eventjes een kwartiertje voor mij zou kunnen waarnemen. Want uh, het, het gaat echt niet lukken met zo'n uh, rammelende maag. Nee, dat snap ik. Eetje, maar waarom moet ik het dan over hebben? O over eten? Desnoods over wat jij vanavond gegeten hebt... ...of wat je morgenavond gaat eten... ...of wat je gisterenavond gegeten hebt... ...of wat je moeder het lekkerste wat kan het klaarmaken... Mee. ...of welke snackbar het leukst is? Eetje, ja, ik snap het wel. Uh, je mist natuurlijk... ...wiet hadden Die was er altijd heel goed in. Maar, maar, maar, maar zou, zou jij dat even voor me kunnen overnemen? Tuurlijk. Oké, okay, dankjewel. Dan, dan ben ik even bezig. Ja, oké. Okay. Smakelijk eten. Yo, dankjewel. Nou, uh, nou, in ieder geval leuk dat je uh, gekomen bent. Smakelijk eten. Ja, wat eten we nu? Uh, wat is mijn lievelingseten? Nou, ik heb trouwens uh, vandaag mijn ouders op bezoek gehad. En we hebben die mij gegeven... Lekkere bord tomatensoep. Oh, heerlijk was dat. Heb ik daarvan genoten. Het was snel op, maar het was lekker. Gewoon weer een keertje verse tomatensoep. Niet deze soep uit uh, blik of zo. Maar zo'n uh, pakje, nee, gewoon lekkere verse tomatensoep. Heerlijk. Och, dus, ik even dus, uh, in een programma gegooid, zonder dat ik het in de gaten had. Nou ja, dat is ook precies. Uh, ja, Dat krijg je als je Skype aan hebt staan. Dat krijg je zo'n ding. Uh, eten. Wat kun je mij s'nachts voor wakker maken? Uh, nou, eigenlijk uh, voor een lekkere bos spaghetti. Oh jezen ik heb ook uh, spaghetti met uh, champignons uh, en zo heerlijk echt genieten gewoon een vriend van mij die uh, ja is, uh, um, opleiding heeft hij afgerond uh, tot kok. tot kok. hij heeft uh, heel veel uh, hij heeft ook wel voor mij gekookt en ja dat smaakte eigenlijk best wel goed het is, uh, ja, ik hoop wel, ik hoop wel dat hij het elke keer warm aanleverde, want anders moest ik de, de macht naar Tron stoppen. Al vreselijk om mezelf iedere keer terug te horen. Maar dan weet ik in ieder geval, hoe ik hier niet mee horen. Het was schrikkelijk dat de mensen eigenlijk niet naar mijn stem willen luisteren. Nou nee. ja. Uh, ik heb nu even niet in de chat voor me. Ik zal eens kijken of dat gaat lukken. Jeetje. Uh, Guus, en dan nog eten. Kan ook daar naar bij? <laughs> even kijken. De chat, de chat. het uh, Terwijl ik al start, van gewoon uh, verder te praten. Nu is het eigenlijk wel handig dat ik mezelf hoor. Ik zet er de microfoon dichtbij maar nou, we wachten even. Eventjes. Als je nog slim bent, doe ik de dingen gewoon op. Dan hoor ik mezelf tenminste niet. <laughs> Heerlijk. Even kijken. Nou, ah, de laatste tijd. Zie ik wel slecht dan normaal? Of ben ik niet zo blij mee. Um, goed. Goh, ik ben zo gewend geraakt dat je op een gegeven moment uh, raas gaat kijken als je dus inderdaad zonder moet. En dan denk je van, hè, hoe zouden mensen reageren? En dan weet je het niet. Ja. Snap je net al die radiomakers jarenlang zonder hebben gedaan? Ongelooflijk. Nooit van gehoord, geen radio Eentje, eentje, even kijken. Een IRC. Ja. Hallo. Weet je, waarom ben ik ook stom? Ik sta dan met koeien, op. Chatten. Oké. Okay. Nou heb ik dat. En dan heb ik op de jukebox geklikt. Nou, ja, en er staat hier met koeien, Let join the radio chat. Oké, okay. nou, wat zal ik er neerzetten, chef-kok of zo, uh, of gewoon maar eigen naam. Nou, gewoon mijn naam. Ik snap eigenlijk niet waarom al die koks, om sommige koks eigenlijk dik uh, zijn. Is dat omdat ze gewoon uh, het liefst zelf eten wat ze maken? verbinding um, ja. met IRC connection refused connecting to uh, 82, 170, 118, 42 555 krijg ik nou wat ridicatie eh hey, jeest gaan we het nog een keer proberen maar dan die een andere weg Kom maar schelen. Lekker. Moet ook hier naar mij. Goed. Um, chat. Maar die maar. Even kijken. URL i You and you and you. Nou, lekker I jullie. think No, that, Oh, they've got Elke keer maar weer een verbinding wijken, is nou lekker. Hoe kan het nou ineens? Ach, eindelijk. Nou, het heeft even geduurd, maar uiteindelijk zit ik erin. Zou snel eindelijk er al terug zijn? Is het is nou zo'n beetje om. Oh nee, nog niet. Nee, ik heb nog uh, vier minuten. Oh, kijk eens aan. Ik weet niet wat het precies was, maar... ...gelukkig pakt hij me weer. Ik schrok me rotzig. Ik wou nou in mijn staan. Even zien wat jullie allemaal te melden hebben. Lekker. Dank allemaal. Even kijken, wie zijn er allemaal op de chat? Even kijken. Nou, we hebben vandaag uh, opleider, RedRed, ESF, Guus, Herman, Jochem, Martijn, Posse, Sunset en Tommy. Aha, nou dat is lekker rustig. Dus uh, ik ben benieuwd uh, wat uh, Guus allemaal vandaag gaat eten, want... Uh, hij heeft vast veel betere maaltijden dan ik. De meeste zijn bij mij mag het trommaaltijden. Nou, ja. ik ben wel wat blij dat ik in ieder geval even iets anders heb gegeten. Maar ja, bij mij is het vooral Italiaans wat ik heerlijk vind: gerechten, Oh, lekker! Of uh, Chinees. Maar ik kom eigenlijk nog iets van miljoenen uh, leggen. Dus, euh, nou, neem ik dat wel, ja. En, ja, voor Jonghai. Uh, die eiergerechten bij de Chinees. Oh, lekker. Olijven. Oh, heerlijk. En natuurlijk ook Nederlandse gerechten. Uh, boerenkool met worst. Andijwiestamp wat met spekjes. Of uh, koude schotel. Ah, jeetje. Ja, daar geniet ik toch wel van hè. Maar ja, de meeste mensen die ik ken, die werken in de horeca. Ze dus weten wel wat het is. <laughs> Dat is toch wel jammer, want je hebt niet lang plezier van je werk als je kok bent. Ik bedoel, het, je hebt het, het is klaar, je geeft het af en eh, het wordt opgegeten en je ziet het nooit meer terug. Ja, tenzij je er een foto van maakt, of een video. Maar ja, de geur, die, me, ja, die ben bijna gewoon kwijt. Er is nog niks wat een geur vast kan leggen of door kan geven. Dus ja. En verder. Het is... is me net ook hoe je het maakt. En ook alles is uh, steeds moderner geworden. Uh, vroeger was het alleen maar gas en inductie. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Inductie koken? Ik, ik ben benieuwd wat het... Uh... Ja, of dat nou echt uh, veel beter is. Want ik kook zelf, als ik kook, dan kook ik elektrisch. Gas mag ik niet meer doen, want er zit een hoop zuurstof uh, in mijn huis. En als dat eenmaal een trammetje bij komt, is het boem, weg huis. Dus ik, uh, ik vraag me af hoe lang zuurstof eigenlijk nog gevaarlijk uh, blijft. Uh, want anders mocht ik, mocht ik dan ooit ruizen, daar kan de volgende de huurder even waarschuwen van jong kijk een tijdje uit en dat je uitkijkt met de, de vlammen want anders is het uh, afgelopen en dat wil je niet ja dat wil ik natuurlijk ook niet onmogelijk te hebben dus uh, ik hoop maar dat het op een gegeven moment opgelost uh, wordt augustus kom op hem. even kijken oh ja Kijk, het is al een kwartiertje voorbij, maar ik ken Gus. die laat al wat ik horen. Je moet natuurlijk wel hem kunnen horen. Gus, hoe ver ben je? Hij zit natuurlijk nog te eten, dus uh, ja, ik ben benieuwd. Wat eten we van vandaag? Ja. Van ja, willen we voor het laatst jullie lievelings Het laatste lievelingsheid, ja, is ook alweer een tijdje geleden. Maar ik vind het wel grappig van Guus dat hij uh, zijn eetprogramma begint met het idee van... Shit, ik moet nog eten. <laughs> Heerlijk. Wat is Kook jullie zelf en inspiratie. Kook jullie zelf en waar ja. halen jullie de inspiratie vandaan? Doe je dat via die kookboeken, via in internet of wat? Voor Zo huh? So, sincère. Heb jij vandaag nasi Koenig nee. uh, gemaakt? Lekker. Kun je dat ook met Bami? Uh, maar wat is het eigenlijk? Want Chinees hou ik wel van. Maar ik hou meer van Bami dan nasi. Enig idee wat konig is. Was niet. dus neem ik rust maar over. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen. Ik zit een beetje met die microfoon te kloten. Het is zo'n microfoon. Als je hem van bovenop... En doorheen praat, hoor ik mezelf terug. Van de zijkant hoor ik mezelf niet terug. Zeker als ik mijn vinger op de bovenkant zet. Dan hoor ik mezelf niet altijd terug. Nu wel grotting. Nou, Guus. volgens mij is dit Guus zijn idee om mij weer terug aan het uitzenden te krijgen. Ja hoor, typisch hey, Guus. En bedankt hè, alleen de techniek laat me nog in de steek. En ja, deze manier is voor mij lastig om een uur bol te kletsen. En uh, ja, eten. En toch, pijl komt overal, vind je, ander eten. Uh, kaas, Frankrijk staat bekend, honderden verschillende soorten kazen. En dan noemen ze ons kaaskoppen. Dankjewel. <laughs> Laatst was ik met een spel bezig. Eh, wat op een hele wereld gespeeld kan worden. En er zat ook, er zat ook een kookgedeelte bij. En... Ik, zei, ik zag de appels staan en zei tegen mijn Amerikaan: Hier, bekijk dit. Dat is nou typisch Nederlands. Uiteraard zei ik dat op, op zijn Engels. En hij zei zoiets van: Wauw, lekker, appelmoes. Ja, dat is echt typisch. Het eerste wat we in Nederland, waar we buitenlanders laten proeven, is appelmoes. Alsof we niks beters kunnen verzinnen, kan kan het beter uh, bosje bollen laten proeven. Dat dus is het vaak nog lekker. Of appelvlappen, ook typisch Nederlands. Hopelijk heb ik ze morgen weer. Appelflappen, oh heerlijk. Echt. En in sommige landen gebruiken ze bijvoorbeeld kaneel. En ja, ik vroeg ze aan mij van, goh, ken je dat toevallig? Eh, uh, Ik zeg, nee, nooit van gehoord. Huh? Dat kan Hoe Oké, nou, dat? Okay, nou, het... Daar nooit van gehoord hebben. Nou, blijkbaar wordt dat in Nederland niet zoveel gebruikt, of het is niet zo bekend. Kaneel. Ja, waar gebruiken wij Nederlanders? Nou, kaneel in. Ik ken een kaneelstok van de kermis. Maar waar gebruiken wij bijvoorbeeld kaneel in? Kunnen jullie misschien een aantal rechten of snacks of wat dan ook eh, opnoemen waar kaneel in gebruikt wordt? Kijken. Ja, dat wordt uh, beeld. Even zien of het nu beter, beter wordt. Ik heb even een microfoon uit en um, aangezet. Nou, oh, klinkt wel wat uh, beter. Ah. Sunset gaat binnenkort appelbollen maken. Hmm. Vergeen die Guus... Bellen. Die is momenteel niet telefonisch bereikbaar. Laat hem ook eens een keertje even eten. Kan heel ook in een van de kruiden in de Chinese keuken populaire Five Spices Mix? Aha! Oh. Nou, sinds je hebt, hij zou je ook blij kunnen maken met uh, appelbollen. Hmm. Straks, met oud en nieuw, krijg je ook appelboeiers en oliebollen. Staat nu al een kraam uh, bij de winkelcentra. En ook in rap, rap, zijn er in sommige Indiase, curry, masala en Arabische of Marokkaanse kruidenmixen uh, het kaneel erg populair. Sunset. Dat dit jaar ook oliebollen bakken. Oh, dat zou ik nou lekker vinden, hè? oliebollen. Ik heb ook keer meegemaakt dat ik met mijn moeder in Eindhoven oliebollen ging halen en ja, wat gebeurde? Uh, de man had te veel weg. Uh, is geld teruggegeven. is dus wel de oliebollen wel heel goed <laughs> en we <zijn> niks. <laughs> Ik heb er wel om gelachen in de auto. Oliebollen, heerlijk. Ik, ze hebben altijd weinig voor me. En ja, champagne. Champagne is ook wijn gemaakt van druiven. Prachtig maar ik hoef ze niet. Die gewoon in de mijn witte wijn. Witte zoete wijn. Hmm. Wie gebruikt hem wel eens wijn in het eten? Een schijndeurtje bijvoorbeeld, dat is altijd recht wijn kunt flamberen of was, dan was het ook weer. Helemaal. Je kunt, Helemaal, je kunt, Sunset, Beter hebt Appel, wat is Daan nou? al? Eh, Guus, wil ja, jij op open voor op, Daan? Schiet niet op voor anders. Ja, en zo... ja, ja, ja, ik ben als mensen jeetje kozen nu ineens bellen, zeg. Ai, ai, ai. Hallo, wat moet het hier? Oh, jij bent het. Nou, Guus, het is bar weer buiten. Ja, ja, ja, maar... Kijk, ik, ik heb nog helemaal geen tijd gehad om te eten. En ik zit zo lekker te eten. Laat me gewoon nog even eten. Voor de rest, Jochem, die doet het programma, dat gaat hartstikke goed. Oké, okay, dan ga ik even zitten. Ik heb je een biertje voor Ja, dat moet je daar pakken. Dat is daar. Oh ja, ik, ik, ik, ik heb hem, Guus. zit hè. En op, op Jochem dan, hè. Hoi. Bedankt! Hey <laughs> Wacht. Nou, het uh, is wel niet lekker is genieten van een biertje. mis ik hoor er maar één blikje in. Dus ik denk dat alleen dan zit ik niet toe. Ja, heel, helaas, bij mij was de koelkast zo goed als leeg. Morgen worden weer boodschappen gedaan. Ik heb de laatste tijd helemaal geen bier gedronken. Ik uh, kan me niet eens meer herinneren wanneer mijn laatste klas uh, of fles was. Misschien ik morgen goed ook. Ik denk als ik te veel bier op heb, dat ik dan nog meer geheimen beklap dan dat ik tanden, uh, zonder bier doe. Dat vertelde ik uh, jaar, jaren geleden tegen iemand. En die zei... Oh, dus als ik iets wil weten... Dan moet ik gewoon met een krap bier komen. Ja. Een andere kennis van mij... Die komt graag langs als ik bier heb. En als het op is... Ja, dan zit hij de smoes dat hij weg moet. Wist ik veel, dacht hij allemaal serieus, maar in de, later bleek dat dus, Er kwam, hoorde ik dit, dat kwam omdat er bier op was. Ja, ja. Nou, weet ik in ieder geval wat ik in huis moet halen, als ik weer zin heb om samen met, met hem een filmpje te kijken. Uh, met filmpjes bedoelen we films waar Sylvester Stallone of uh, uh, Schwarzenegger of weet ik veel wat voor acteurs in Van die actiefilms. Uh, Rambo, Rocky, uh, Rocky, uh, zoek zulke dingen. Ja... Uh. Toch vraag ik me af hoe mensen daar kunnen films kijken en eten tegelijk. Ik kan het niet. Het enige wat ik dan eet is popcorn in die bioscoop of uh, MM's. Ja, lekker. Maar een hele maaltijd gaat me niet lukken. Dat gaat niet goed samen. Ik kan mijn concentratie niet ophouden. Dus, uh, ja, gelukkig. Daan is toch er... hey Daan, ik krijgt de grote bal, maar. Ik ben toch benieuwd wie op Guus het telefoontje had aangenomen. Um, maar ja, uh, het is rustig. Rust, daar. Hij doet er wel lang over om te eten. Ik denk dat ik vanavond laat bij We mij weer ga eten. Want dadelijk komt Daan. Dan voor het pas echt gezellig. Dan en Herman. Hopelijk wel dat Dan wat aardiger is tegenover of over Guus. Want hij heeft wel zijn bier gekregen. En Guus heeft wel op tijd de deur open opengemaakt. Hij had Daan ook in de kou kunnen laten staan, want Daan was veel te vroeg. Dan vraag ik me toch eigenlijk af, wat is Daan zijn favoriete eten? Als ik me kan herinneren, was mijn vooral doel op vlees, wel vlees op de barbecue. Ja, liever hij dan ik. Ik hou meer wel van hamburgers en bellen op de barbecue maar buiten dat om ja varkensvlees, koe, ja koelie, nou ook niet meer zo wel, kip al helemaal niet en vis ook niet. maar ja, Guus is vegetariër, dus laten we daar iemand niet over hebben. <laughs> Is het trouwens ook een alternatief dan vlees van dieren... Ja, het alternatief is een vegetarische groentenburger. Hm, ik dacht meer aan uh, soja uh, eten. Uh, groentenburger. Aasgoed. Heb ik een leuk alternatief voor burger. In plaats van... Hamburger. Oh ja, je hebt uh, natuurlijk ook cheeseburger. Maar ja, dat is ook weer wat dieren. Fish mm. Okay. No. No, I could teach oh. the dad. En Herman het weer over. Ja, ik zit met een zeer primitieve microfoon. Dus het kan best zijn dat er dan wat vertraging zit. Ik moet het ding anderhalf bijna opeten. En ik kan je zeggen, die dingen smaken... Volgens mij toch niet. Ook mijn zuurstof is niet altijd even best. Vandaar dat ik niet altijd makkelijk lange zinnen kan doen. Hij hey, is klaar met eten. Ik begin toch een beetje moe te worden. Met het is soms best vermoeiend om jezelf te horen en amper lang. Te kunnen praten. Ik hoor weer een telefoon. Huisje telefoon gaat. Nee, dames en heren. Ik kan Guus niet bellen. Hij is afwezig. Uh, beter met eten. Met andere woorden, niet storen. Nou, in ieder geval, dan smakelijk eten. Ik hoop dat het jullie smaakt. Ik sta snap... niet. Ik snap niet hoe die twee het voor elkaar krijgen om elke leuke programma's uh, te maken. Ik kreeg nog nooit de goed op elkaar. Ach, ik ben nu wel blij dat het dan zijn bier krijgt, anders zou hij niet meer presenteren en dan, ja, kunnen wij niet meer van hem genieten. Gelukkig kent Riddel uh, Radio geen leeftijdscherm. Iedereen jong en oud is welkom. Daan. Wat is jouw lievelings-eten? Dat is geen eten. Wat eet je? Bye. En bier. Uh, een bier. Een bolletje. Oké, okay. welke vogel? Uh, uh, een stevige. Kip? Kalkoen? Uh, uh, geen vogeltjes, hè? Hey? Geen vogeltjes. En net wel... Nee, een borreltje, hè? Oh. Ik stond een borreltje. En wat, waar sta je onder een borreltje? Eh, iets eh, wat doorschijnend is en in een glas past, hè? Eh? Bier dus. Ja, dan maar. Ja, bier, eet, uh, drink, jij, bier. E maar wat eet jij dan? Ik eet niks, hè, want ik krijg niks van Guus, hè. Die, die zit daar lekker zo in zijn keukentje, een beetje zo op de grond, een beetje in de hoek, en euh, zijn eigen schamele maaltje op te eet, hè. Wat eet je thuis dan? Ik, ik, ik, ik eet thuis nooit iets, hè. Hoe doe je dat dan? Eh, nou, eh, gewoon heel makkelijk, hè. Eh, je, je komt binnen en dan eh, eh, ga je daar een beetje zo staan, voel je uit te kijken, hè. Dan doe je de koelkast eens open, dan kijk je erin, hè. doe je de koelkast weer dicht, hè. neem je er wel even snel een biertje uit. Hè. En, en, en daarna ga je naar de huiskamer, hè. En, en ik heb een hele grote mooie huiskamer met een open haard en zo. Hè. Dan steek ik de open haard aan, hè. en dan ga ik eens een beetje zo half lang uit op de bank liggen. En dan, dan, dan zet ik de tv aan. En, en, en er is vast altijd wel ergens een, een of ander koopprogramma, hè. En dat kijk ik dan helemaal af. Ja? En daarna drink ik mijn tweede biertje, Als <laughs> dat niet al lauw is geworden. Maar ik ga het nog even voorbereiden, hè. Neem jij nog even het programma waar. Ik, ik kom er zo aan, hè. Oké, okay, Daan. Prima. Nou, jullie hebben het gehoord. Daan die komt er zo aan. Nou, dat ruimt. Dat was wel grappig. Ja. Ja, ik mag nog het programma waarmerken. Dat is wel typisch Utrecht, denk ik, hè? Je vraagt, ze vragen je om een kwartier. En ze laten je gelijk het hele uur gewoon praten. Ach ja, weet wie het zijn. Ik kan het hebben van ze. Ja. Heerlijk. Gezelligheid altijd daar in de studio voor Guus. Hou me bij. Ik oh, ook eigenlijk meer. Daan of Gies? En wie eet er meer? Daan of Gies? En wat kun je het beste eten bij bier? Dat was de zinzat. O, Elf, wat is jouw lieveling, Vetu? Ja. Ha, dan komt er aan. Nou dan, even kijken. Ah, nog zes minuten. Hé hey, Herman, ben je er ook uh, bij? Of Herman, uh, dan uh, vandaag alleen doen. Hé, je het. Uh, is ook weer terug. Er is er ook bij, Herman is er ook bij vandaag. Nou, veel plezier. Ik ga nog even vijf minuten door. En misschien kan ik uh, gezellig, het lijkt me trouwens wel leuk, gezellig met jou en Daan lekker eten en kletsen. Graal kletsen. Herman, wat doen prostituees? Waarom uh, in een bijs thuis. Bijs Bejaarde prostituees in een bijs daar? hoeren. Ik kreeg ook al problemen met dit chat om binnen te komen. Ik weet niet wat er aan de hand is. goed. Oké. Okay. In ieder geval iedereen hartstikke uh, bedankt. Wat, wat luisteren. Leuk dat er nog zoveel mensen... Uh, ...op de chat zitten. En dadelijk krijgen we... ...Daan en Herman. Nou, dan krijgen we muziekje. Bedankt iedereen. for you, I'm empty hanging and I'm filmed blue and I'm gonna dream till the day that I die, shut the down my throat, I'm empty hiding and I'm all alone. Seltzer and my loaded drinks I'm crying out For your help To stop me from me Sinking No Sex, drugs, and rock and roll My man had left me And the fun has gone So I'll keep on drinking Till the little I We zijn er nou ook, dus we zijn er nou alle twee. Ja, zijn we er allebei. Uh, iets anders doen, mag ik met een muziekje beginnen? Uh, nou, ik, ik, ik weet niet of dat goed gaat uh, met de luisteraars en, en, en de combinatie van de gegevens op de schuifknopjes, hè? Oh. Oké, okay, dan wachten we even, dan gaan we gewoon rustig verder babbelen. Hoe is het dan? Uh, nou, het is geweldig. Ik heb de afgelopen week echt een spannende week achter de rug, hè? Hebben we? Eh, ja, ja. Ik, eh, ik, ik werd gevraagd. Hè. Er, er waren twee van die, die, die, die agenten, zou ik maar zeggen. Hè. Van, van die mannen in zo'n auto. Hier rijden ze in witte auto's met, met strepen erop en zo. En eh, ja. die, die hielden mij zo aan. En die zei... Hé, hey, eh, dame. We, we volgen je nou al zo'n jaar of twintig. Hè, en we, we hebben een klein vraagje aan je. Oh. En ik denk van nou... Eh, en vraag ik je geen kwaad. Dus eh, ik heb gezegd van nou meneer eh, de agent zeg het maar. Nou de agent die zei tegen mij eh, eh, of ik eh, eh, binnen een paar dagen het doopzeel kon lichten. Nou heb ik dus eerst ben ik wel een halve dag bezig geweest om op te zoeken wat dat was. Eh. Yeah. Het, het doopzeel kon lichten omtrent burger. Zo. Dus en, eh, en, en, of ik burger zijn doopzeel even kon lichten hè, binnen een paar dagen. Want ze hadden de informatie nodig. En, en ze dachten dat ik er helemaal geschikt voor was. Hè. Zo. Dus, hebben, ze de, hebben ze dus. Uh, en, en je vond dat moeilijk. Eh, nee, ik heb het op een spul gezet. Hè, en ik, ik weet nou alles. Toch wel? Ik, ik, ik weet alles dus, van burger. Hè. Ja. Eh, ja. Ik, ik ben eerst naar de gemeente gegaan en ik heb gevraagd, hè, van, kent u een burger? Hè? Toen, toen wezen ze zo'n beetje in het rond en eh, toen zeiden ze, nou het zijn allemaal burgers. Hè. Ja. Dus eh, ik, ik heb al die mensen wat gevraagd en dat heb ik bij elkaar op een hele grote berg gegooid. En eh, toen gaan uitzoeken op welke informatie er toch wel overduidelijk eh, naar voren kwam. En die informatie was? Hij woont niet in Utrecht. Oh. Ja. En dan zal ik maar niet vragen waar... Nee, want dat weet ik dus nog niet. Hè. Ik, ik, ik ben pas bij één gemeentehuis geweest. Hè. Er, er moeten er veel meer zijn in Nederland. Hè. Oh ja. Dus heel veel burgers wonen nog in Nederland. Ja, het barstier van de burgers, dat heb ik me wel laten uitleggen, hè. Erger oh, nog, die mevrouw achter de balie zei dat ze zelf ook een burger was, hè. Oh, dat is lief van haar. Dus, nou, en die dame mocht er wezen, hoor. Dat oh, wel. Zeker weten van yes hè. dus, kijk, ik... ik je kan een hoop zeggen van burgers, hè, maar soms zien ze er geweldig uit, hè. Ja, uh, het zijn er... Uh, Wel, het oude woord is dames en heren. Uh, ja, maar dat kennen dus alle twee burgers zijn, heb ik begrepen, hè. Juist. juist. Ik, ik heb begrepen dat het in het oude en in Rome en zo, daar was het niet zo. Nee? Nee, nee, nee, dat waren geen burgers, hè. Toch niet? Nee. Dat was maar, uh, gewoon... Ja, mensen. Gewoon, uh, ja, die hoorden er een beetje bij of zo, hè? Ja. Ja, maar dat, dat, daar houdt het ook mee op. Uh, daar houdt het wel mee op. In ieder geval daar in die tijd wel, hè? wat waren dat een mooie tijden, hè, Herman? Ja, de, veel wat we nu hebben... Want uit die tijd, en die werd ontwikkeld uit die, in die tijd. En, en, en, en, en nou, nou, nou kennen alle vrouwen een grote bek tegen ons opzetten. Dat is toch wel eh, heel erg eh, eh, ja, onderontwikkeld geraakt, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, ja, nee, maar het, het ligt eraan daan hoe je met vrouwen omgaat. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik ga het er niet alleen om, hè? ik ga erin, ik ga eroverheen, ik doe het alles. Hè? Ja, en, ter, en toch hebben ze een grote bek? Eh, eh, ja, maar niet tegen mij, hè? Eigenlijk, Nee, Eigenaardig. nee eh, maar ik, ik, ik zie het heel vaak, hè, dat, dat gewoon, eh, ja, dat, dat het, eh, ja, ergens en zo niet goed gaat, zou ik maar zeggen, hè? Dat bijvoorbeeld in winkels, hè. Je, je moet eens weten hoe onbeleefd sommige dames kennen wezen, hè. Ja, dat is zo. Ze denken ja. dat alles in hun mate moet zijn, hè. Maar, maar als je dan gewoon beleefd zegt, hè, ik ben een keer zo'n winkel ingelopen, hè, en ik zag daar zo'n meisje die in die winkel werkte, zag helemaal zweten, hè, van ze had gewoon niet wat die mevrouw wilde, hè. Dus ik denk nou, ik, ik, ik moet er gewoon even tussen stappen. Hè? Dus ik stap die winkel in, ik zie die situatie, die loopt alleen maar van kwaad tot erger. Dus ik, ik zeg tegen die mevrouw, van mevrouw, hè? Ik, ik, ik zou het eens in, in de afdelingen afdeling kleding kijken. Hè? En, en dat wordt dus niet op prijs gesteld. Je, je wilt niet weten wat die mevrouw toen allemaal tegen mij gezegd heeft. Hè? En het raarste was, hè? Toen werd ze ook nog een soort van vriendjes hè, met die juffrouw die in de winkel werkte. Die ze in het eerst zo moeilijk had gemaakt. Hè. Want die zei tegen mij: meneer, dat kun je niet zeggen. En dat soort dingen. Maar, maar ik blijf erbij hè, dat ik wel in ieder geval een, een probleem tussen die twee dames heb opgelost. Hè, want ze stonden als nooit tevoren naast elkaar. Oh. maar nou, dat is. Ja, wat? Maar... Dat raakte, raakte jou weinig aan natuurlijk. Je hebt dat niks uh, uit de mode gedaan, zo gezegd, in die winkel. Hey, nee, maar die mevrouw die had een maat, die ze in die winkel zeker niet hadden. Dat was echt een, een winkel voor, voor, voor, voor meisjes, hè, die, die het uitgaansleven nog echt. Euh, ja, waar het uitgaansleven op zitten wachten, zou ik maar zeggen. Hè. Maar, maar dit was nee, echt een, nou, een meisje, zou ik het niet eens meer noemen. Hè, maar, maar de Past er wel tien van dat soort meisjes in, hé. Oh. oh, Ja, nou, nou. is het me opgevallen, al op verschillende malen dat e, We je gaan even naar Marcus zwaaien, he? We zwaaien even naar Marcus. Marcus, eh, wel trusten, Ja, wel. Ja. Wel Marcus. En, en het is... ga je goed, hè? Dan in Pummeren. In, in waar zeg je? Hij woont in Purmerend. Ja, dat is waar zeg je. Hè? Dus eh, ik, ja, ik, ik hou er meestal niet van hè, als mensen waar kunnen zeggen. Maar, maar als jij het doet, hè, dan vind ik het zo betrouwbaar klinken. Ja, hij, wo hij, zegt, hij woont in Purmerend en toen vroeg ik hem eens. En als je naar Purmerend naar huis gaat, neem je dan het boemeltje? Nee, hij neemt een rijtuigje. Hè? Ja, en, en van het boemeltje had hij nooit gehoord. Eh, van het boemeltje hebt hij nooit gehoord, maar wel van Op de Step toch, hè? Ja, maar, boem, maar het boemeltje van Purmerend, nou iedereen van onze leeftijd kan het toch? Eh, ja, dat wel, hè, maar, maar Op de Step, ken je dat ook, hè? Van Op de Step, Op de Step, ik ben zo blij dat ik hem heb, hè? En, nee, ken ik niet. En die, die gaat ook helemaal naar Purmerend, hè, dat is van... Eh, onze grote vriend eh, hier uit Utrecht, hè? dus ik, ik weet niet of je die kent, hè? maar, maar eh, je, je kent hem vast niet hè? Nee. Nee, ik, ik, ik wou even zeggen over die meisjes in de winkels als we eens gaan winkelen zo en meestal, meestal als het niet een groot bedrag is, dan betaal ik het contant He? echt geld, weet je wel echt geld, niet zo'n zo, zo, zo, zo plastiek kaartje, maar echt geld nou, dan denk bijvoorbeeld die dame die zal zeggen. Uh, dat is uh, 12,50 cent. En dan geef je ze een biljetje van 20 dollar. En dan staan ze stil. Dan kunnen ze, da ze niks van teruggeven. Ik weet niet hoe ze het moeten doen. E, nou, ik denk met, met centen en dollars, hè? Ja. Ja, bij ons hebben ze natuurlijk dollars en centen. Bij jullie is het, is het euro's. Maar ja, ik ja nou is, maar... ze kunnen ook euro's teruggeven hoor. Dat maakt niet uit als ze maar wat geld kan teruggeven. Hè. En ja, je moet dat, gewoon dat, de dat, volgende ja. keer zeggen... Hè, als jij 12 euro 30 of zo moet betalen... Hè, en je ja, hebt ja. een briefje van 20 hè, dollar... Hè, dan zeg je gewoon tegen dat meisje... Geef maar 10 dollar terug. Geef niet. Dat, Laat de rest dat, maar zitten. Dat, en dat doen ze dan. Dat doen ze dan, hè? Zeker als ze zo verdwaald staan te kijken, hè? Je zegt gewoon: hier is... heb je 20 dollar, hè. Geef ja. me een tientje terug, laat de rest maar zitten. En, en dan kom ik kom vanzelf goed. Dus, eh. Uh, dus ze, ze, ze weten niet dat ze eigenlijk moeten ze 8 dollar, 8 euro teruggeven. Uh, uh, eigenlijk wel, hè. Maar, ja, maar dat af... vertel je ze natuurlijk niet, hè. Eigenaardig toch dat de mensen dat niet meer kennen? Eh, nee, nou ja, ik, ik zou wel blij zijn met die 70 cent winst, hè. Die, die 8 dollar oplevert, hè. Maar ja. dat grapje van die 10 dollar is toch leuker. Ik, ik zou het de volgende keer gewoon eh, proberen, hè. Ja, we gaan, ja. ja, we gaan ergens winkelen, ergens zo. Een, een potje jam kopen of zoiets. Eh, precies. En, en over jam gesproken, heb ik je verteld dat ik eindelijk na jaren en jaren gekeken heb, heb ik dan eindelijk gevonden Nederlands gemaakte appelstroop. Ik Kijk, en is het Rinse appelstroop of gewone? Nou, het is van een firma ergens in het noorden van Nederland, het is het, het, niet bekend geloof ik. Ik zal eens een keer op, kijken op het potje, het is een plastic uh, potje waar het in zit. En dan zal ik wel eens een keer vertellen waar het vandaan komt. Misschien, ja, misschien zijn er boomgaarders daar. Of eh, fabrieken waar ze dat allemaal bij elkaar doen. Maar ja, eindelijk toch wel. En ik vind het lekker. In de morgen het toast met appelstroop. Jammer. maar ja. weet je wat ook lekker is Herman? Als je uitjes, he, als je die in hele kleine stukjes snijdt. He, en die ja. doe je dan... He, ...in de roomboter een beetje bakken... Hè? ...heel zachtjes... Hè? ...want anders verbrandt de boter... Hè? En, ja. ...en dan gooi je op een gegeven moment... ...een, een flinke theelepel... Eh, ...appelstroop bij... Ja. ...en, en, en dan goed roeren... Hè? En, ...en je zal zien... Hè, ...dat iedereen die het proeft... ...die, die denkt dat, dat je er echt... ...een spek doorheen gedaan hebt... Hè? ...fantastisch... ...ja, het is echt... Uh, dat maak ik wel eens voor die jongens op de brug hè? dan uh, hebben ze geen geld en dan zeg ik van moet je eens kijken wat je met geen geld allemaal kent yeah. echt fusion Dat je fust de smaak van twee uitlopende producten bij elkaar en dan heb je iets lekkers dus je hebt de smaak van een gebak uitje en je hebt de appelstroop bij elkaar je fust beide smaken en je hebt een heel andere smaak wat heel lekker is. Kijk, en, en, en, en daar doe je het eigenlijk voor in de keuken, hè? We hebben net van Jochem ook een ontzettend leuk kookprogramma gehoord, heb ik begrepen. Hè? Ik was net iets te laat binnen, maar ik, ik heb wel begrepen dat het leuk was, hè. Ja, ja hij, hij, het was weer goed om Jochem te horen hoewel ik denk niet dat hij nog helemaal beter is hey, nou Jochem die, die had al een week van tevoren het hele script geschreven hè? dus in ieder geval oh, hij, uh... dat was goed dus, dus, dus ha, ik vond dat hij het ongelooflijk geweldig deed en het klonk ook echt spontaan ook hè? en dat vind ik zelf heel moeilijk hè? want wij werken al een jaartje niet meer met papieren... ...omdat we daar een beetje te gefocust van raken, zou ik maar zeggen. Maar ondertussen ja, maar... ben ik wel benieuwd... ...wat voor muziek je jij nou wou draaien. Ja, laat me even kijken. Even kijken zo. Ik heb... Uh... Ik, heb hier... ik heb een Louis Prima CD'tje opgenomen. Dus daar ga ik even voor je spelen. Even kijken wat hij zal doen... En uh, dit nummer is getiteld I'm living in a great big way Oké? Oké Gewoon zo laten hè man, is helemaal perfect Oké okay. <tries> I'm snapping my fingers, got rhythm in my wall. and the earthen said, I'm living in a great big way. Yeah, yeah, oh, yeah. Got a handful of nothing, and I watch it like a hawk, well I'm doing okay, I'm living in a great big way. Oh, I'm the salt in the ocean, I'm the sun of the sky. I'm a crazy little star I'm a million dollar long guy Got a snap in my finger Got a ring in my wall Got a dancing day I'm living in a way Oh Oh Oh Dat is uh, ja, de juiste uh, typische muziek van Louis Prima. Nou, is Prima, helemaal Oké. Okay. Ik, uh, ik had eigenlijk een ander nummer willen spelen, maar ik weet niet of dat hier uh, uh, in kan zijn, in, op, op dit programma kan gedraaid worden. Dus, uh, ik ik, ik weet op. niet wat voor nummer het is, hè. He. He. Komt er veel seks in had... voor, of... Uh... De, de titel ervan is uh, Bachia Loop Make Love on the Stoop uh, ja ik, ik, ik weet niet hè? Uh, het, het klinkt mij wel geinig in mijn oren hè? ja dat zal wel, wel enfin we, laat, we laten het dan, dan misschien da uh, dadelijk wel uh, oké okay. hey, dan doen we dat later ofzo ja ja, dat doen we het later. Er is dus, uh, dus verder niks. Uh, ver verder niks. Uh, mee met een titel. Ik vind het een. In, in die tijd had je allemaal van die mooie hè, de namen van die nummers die ze speelden. Ik, in, in ik vind het een was... mooie titel, Herman. En ik, ik vraag zometeen nog of je het twee of drie keer wil roepen. Hè? Twee keer, of drie keer? Eh, nou, doe maar drie keer, hè, want ik vind het een mooie titel. Ik wil gelijk ook eigenlijk het nummer horen. Hè. Ja, doe ik, doe ik dadelijk. Even, maar eventjes even, even door, doorpraten. Even, even eh, ja, eens, ja, precies. Uh... Eh, heb jij wel eens een vrouw van 150 kilo op je gezicht gehad? Nou, ik dus niet, hè? Nee, ik ook niet. <lacht> nee, precies. Nou... Eh... Er was ook in Duitsland, ziet ik nou, he, die, die, die is beschuldigd van het proberen te vermoorden van haar man met haar borst, Oh. So, Dat's Dat uitzonderlijk. Dat lijkt me ook, hè, want he, ja, er zijn veel eenvoudigere methodes, hè. Doe, moet wel, doe een uh, doosje aspirines uh, door zijn soep heen, hè. Dat uh, gaat hartstikke goed, hè. Mo mo mo mocht ze haar man niet? Uh, nou, dat weet ik niet. Het kan gewoon ook uh, experimenteel geweest zijn, hè. Yeah. Dus, uh, ja. Dus, uh, ja... Je weet het dus... maar nooit, hè. Je hebt de gekste dingen op deze wereld. Je hebt zelfs wurgseks, hè, man. Nou, eh, eh, misschien is het zoiets, hè. Het kan wezen, Maar ja, misschien had ze iets beters gevonden. Eh, ja, en, eh, dat, dat zou jo zo maar kunnen, hè. Zodoende uh, wou ze hem afmaken met haar speelgoed. Ja, als je er goed mee speelt, is er niks mee missen. <laughs> dat doe ik ook. <laughs> ja, hier, hier heb ik niks. Het enige wat ik kan zeggen is dat er weer een paar uh, vulkanen actief zijn geworden hier. En uh, uh, twee dagen geleden spro sproot er ook weer een. Die ging, uh, hè? die ging ook weer. En er waren juist twee scholen die waren in dat, in dat uh, gedeelte van het Nationaal Park. Die, ...die waren daar aan het, uh, een dag uit... ...aan het wandelen daar... Door die, ...langs die vulkanen... ...en een van hem barstte uit. Dus, en die, ja, dat weet je alleen maar vijf, vijf minuten hoor... ...maar daar kwam toch wel zoveel as... ...en, en, en, en, en rook en, en giftige gassen uit... ...dus uh, die kinderen die liepen maar die bergen af. Gelukkig is er niemand uh, voor ongeluk. ...maar... Uh, ja, het zou je overkomen dat je maar zo lekker zit her, in de natuur zit te wandelen en ineens springt zo'n berg ineens in actief. Ja, maar toch, hè? die kinderen in deze moderne tijd, die hebben vast ook van die moderne telefoon dingen, dus hoeveel foto's heb je ervan gezien? Nee, iedere, iedere keer als, als het uh, op het nieuws kwam, dan... Uh, Eén die had ook een camera bij op, op zo'n telefoontje zitten. En uh, ja, dat is dan ook... Uh, hebben ze het nog laten zien, hè. Dan zie je die kinderen die kijken achterom. En, en die leraar die, die, die zeg maar lopen, lopen, lopen en zo. Ja, het ook. En, uh, maar men, uh, men heeft daar nu een camera staan en uh, van die... Mensen die, erin die dat allemaal studeren. En daar kan je dan iedere vijf minuten kan je dan een ander stukje zien van die paalgedeelte van het Nationaal Park. Dus, uh, dus uh, we worden er wel bij gehouden. Dus er zijn nu twee vulkanen die actief zijn. De ene is al een beetje ontploft twee keer in de laatste maand. Die andere die, die, die begint schijnt te koken zo paar honderd meter in de berg zelf, 800 graden daar beneden, en, en, en, en, en, en het, uh, het meerertje in de kranten, dat wordt ook al warmer, en doordat het zo heet is beneden daar, in die berg, gaat het een beetje, hè, gaat het naar boven toe, en ja, men denkt, uh, dat het in over een week of twee misschien ook wel een uitbarsting komt. Volgens mij schupt hij je tegen je microfoon aan, hè? Misschien wel, maar ik ben er niet zeker van. Dan, ik, ik, ik zit altijd gemakkelijk zo hier. En, uh, nou ja, sorry. Ik zal, ik zal er oppassen. Ik, ik, eh, pa Past jij maar eens een keertje op, hè? Want... Eh... I iemand, oh, zo. van, iemand zoals jij, hè? Me lopen dat mensen niet haar... direct een straatje om als ze jou zien komen, hè? Waarom? Nou, oh, hè, een grote beer van een vent, hè? Die, die komt ineens zo aanlopen: Zo van hé, hey, ik ben een van de jongens van Jan de Wit, hè? Pas jullie maar op, hè? Hoe, oh, dat soort. Ja, zo ziet je er toch uit. Ja, misschien wel. Kan wezen. Maar het is je nooit opgevallen dat de straten wel tamelijk leeg zijn als jij daar komt, hè? Ja, niet veel mensen hier. Nee, dat, dat, dat klopt. Nou, dat komt alleen maar omdat eigenlijk zijn die straten helemaal vol, hè, he? behalve als jij komt, hè? Ja, dat doe ik wel. Ja, maar ik, ik, maar ik ben altijd goed tegen, want het doet er niet toe of ze nou van India zijn, of ze komen van Hongkong vandaan, of China zelf. Of ze komen uit de Filipijnen, of het zijn Maoris, of ze komen van de Pacific eilanden vandaan. Ik heb altijd een goed woord, een woord voor hun. Eh, eh, hebben jullie ook eh, maismannetjes toevallig, hè? want ze hadden op Mars iets nieuws ontdekt, had ik begrepen. Hè? Marsmannetjes? Eh, ja, eh, als, als er bij jullie toch van alles en nog wat rondloopt. Maismannetjes kennen er dan ook wel bij, hè? die kennen tegen vulkanen. Nee, nee, die, daar, daar, daar, daar heb ik nooit van gehoord. Nee, nee, misschien in Nederland hebben ze die, maar eh, niet in Nieuw-Zeeland hier. Eh, nee, nee, nee. Kijk, als de marsmannetjes waren, he, dan hadden ze al een gouden snackbar of zo, Maar, maar dat, je ziet ze hier niet echt. Ja. Nee, en, en je, ziet veel, je ziet niet veel marsbaars ook niet. Eh, nee, nee, nee. Dus dat, eh, eh, dat er ook niet veel mannetjes zijn. Die, die komen allemaal uit Vegel, hè, die marsbaars, hè. Ja, hier, hier, uh, hier, hier, uh, het heb je is gehoord hier, hier, hier, gehoord? Deep hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, wel hier, hier, hier, het hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, van die, uh, restaurantjes zo de van, uh, die uh, misschien iets aparts willen doen nu en dan maar uh, ja je ziet het niet dikkels, omdat het uh, nogal duur is. Hè? Weet je wel, zo'n marsbaan moet je dan de hete olie dippen en dan weer eruit halen. Nou, uh, het... niks voor mij, uh, Daan. Hey, maar, maar ken dat dan wel? Het ken echt. Ik, ik, ik, ik begrijp het niet. Ik, uh, zo gauw die chocolade met bij die... Uh, als die chocolade bij je uh, in, in die hete olie dip, uh, dip hè, dan... Uh, dat toch fout? Dat lijkt mij nou ook, hè. Ik, ik, ik, ik ben toch benieuwd, hè. Hoe, hoe doen ze dat eigenlijk? Weet ik niet. Ook, ook bijvoorbeeld schapenkaas, hè. En dan, dan gooien ze er een beetje paneermeel omheen... ...en dat ook in die hete olie. En, en is dat lekker? Ik heb het nooit gegeten. Ik... ik uh ik weet niet waarom het zou moeten ik bedoel schapenkaas dat is gemaakt om uh, lekker op een stukje toast of zoiets of op, op een beschuitje uh, of, of, of gewoon een uh, ik, ik vind het lekker op een sneden roggebrood. maar je en, kunt er ook heerlijke kroketten van maken he? ja ja, je, ja maar omdat het nou wel als het zo in die hete olientijd zit dan gaat het toch smelten eh, ja maar dat is de bedoeling hè? dat je een beetje dat, dat je iets knapperigs aan de buitenkant hebt en iets eh, slaps aan de binnenkant zou ik maar zeggen hè? Ja, ja zoiets, zo ik weet niet waar ik dat gelijk aan doet denken hè? maar, maar, maar, maar het, het klinkt smakelijk ja misschien kan het en, en, uh, hey, ja misschien zal ik het eens doen misschien met uh, rondom kerstmis en nieuwjaar eens dus een keer proberen ja, en, en van de week hebben we onze voorraad wijn voor de feestdagen hebben we, hebben we gekregen. We zijn, lid, we zijn lid van de New Zealand Wine Society. En dan krijg je gewoon gratis drie kisten wijn gewoon per jaar? Ongeveer. O ongeveer. Ongeveer, nee. Deze keer hebben we dan een... een wel uitstekende uh, witte wijn hebben we gehaald of, of gezonde gekregen dat moet je bestellen maar ook een, een, een karton vol hè, met uh, Franse champagne voor nieuwjaar uit Frankrijk helemaal ja eh, waarom haal je dat uit Frankrijk dat hebben ze in Nieuw-Zeeland toch ook ik vond het wel eens leuk om het eens dus weer eens anders te doen. Eh, eh, ja, maar je weet wel dat je daar ongelooflijk pittig en vrolijk van kan worden, hè? Wel, dat, dat, dat, dat doet men toch op oudejaarsavond? Eh, eh, ja, maar dan krijg je blosjes op je wangen, hè? Ja, ik heb ook gehoord dat sommige mannen weten niet meer wie er vrouwen zijn. Eh, nou, precies. Dat, dat wou ik dan op een nette manier zeggen, maar, maar nou heb je het gewoon gezegd, hè? Ja. Dat, dat gebeurt ook wel eens zo. Op, op, op, als, als het, uh, op kantoren, als ze een, met kerstavond kerst, uh, of zo een, uh, hè, de boel sluiten zo voor, voor een week. En, en, en, en dan gaan ze ook allemaal veel drinken en, en, en, en snacks eten en zo. En, en ja, van het een komt het ander en, ja, en dan krijg je het. Ja, je moet af en toe, moet je gewoon eens wat uitproberen, hè? Ja, je moet er niet bij gaan zitten, zeg maar. Ja, hè? Met, met, met, met een glaasje coca-cola, want dan kom je niet verder. Nee, nee je, je kan beter uh, met uh, gloeiend hete smeltende geitenkaas in je handen zitten, hè? Haha, ja, ja, dat wel. Weer uh, muziek? Uh, uh, als jij het kan maken, uh, ik luister ervan. En die, die, die, die, die hele mooie titel, heb je die nog? Ja, die heb ik nog. Uh, wat was nee, de titel ook heb... alweer, hè? Want uh, we zouden het drie keer zeggen... Hè? Hier komen dan een andere Louis Prima. Maar hoe heet het nummer, hè? He? <lacht> Galoop makes love on the stoop. Galoop makes love on the stoop, hè? Maria, going to be a And here, he comes around the every night. he wants. There's a place he takes her to, you can see them when the moon is shining bright. Come by, Chagalup! She makes love on the street, cause Maria has a bigger family of men. Come by, Chagalup! Make love on a suit. Mm -hmm. On the steps, he's full of the steps with his Maria. Our mama's in the kitchen, our sister's in the hall. Our brother's in the parlor. They ain't your own out. Hey! Make love on a suit. It's the only place where he can be alone. That waitress Angelina, with her he used to neck. But every time he came up, she put it on the check. So, watch it go. Make love on the suit. It's the only place where he can be alone. <laughs> You've heard of Josephine. Made the neighbors yell. Oh, Bachi was the fella who made her push the bell. So, why she got out? makes love on a suit. It's the only place where he can be alone. Now he had a girl, Felicia. She always told him no. Maria, she Capicia, but they got no place to go. So, why she got out? makes love on a suit. It's the only place where he can be alone. And now that they are married, you think you do okay. But 17 bambinos are always in the way. They're in the attic, the garage, the nursery, the bedroom, the bathroom, the storeroom, the living room, dining room, dining room, kitchen, the pantry, the laundry, the basement, the study. The in the in the hall, hall, hall, and now Maria's roly-poly from too much ravioli And things are getting mighty tough. the stoop ain't big enough So Bacigalope will have to build the largest stoop Cause it's the only place where he can be alone So, who you up? Eh, nou ja, ik, ik zag ze helemaal losmaken op de stoep, hè? Yeah? Ja? Ja, ik, ik dacht van. Gert Verder, ik ken dat niet ergens anders, dacht ik eigenlijk, hè? Ja, maar is dat een leuk nummertje, hè? Het is wel, wel een leuk nummertje, hè? Maar dat moet je in Nederland ook niet meer zeggen, hè? Waarom niet? Nou, als je zegt leuk nummertje hè, op de stoep, hè, Dan eh, begrijpen ze precies oh. waar die tekst over ging, hè? Ja, dat ligt eraan waar, waar, je, waar je eigenlijk, welke kant je denkt. Ja, nou, eh, hier in Nederland denken ze ruim, hè. Alle kanten, rondom, hè. Ja, wat dat betreft zijn jullie wel erg liberaal. Ze zijn hier ontzettend liberaal, hè. Dat is, je mag hier bijna niks meer. Nou, dat is ook niet leuk. Nee, maar het schijnt dat... liberaal, hè. Ja. Oké. Okay. Zo. Verder, wat is er nog? Ja, uh, oh, er was een, uh, een, we hadden bijna een andere leider van de oppositieparty, hè, de Labour Party, en die, die, die een one-een een, een one -een schaduwminister van, die, van de Labour Party, die, die wou dan ook de baas zijn, en die probeerde dan de, de, de leider uh, af te zetten, dat is niet gelukt. En toen heeft die leider gezegd, je bent ondeugend geweest, ga jij maar op de bank achter zitten. Hij was minister van Financiën of zoiets, nou is hij minister van Niks. Eh, nou, dat is toch mooi. Ja, vind ik ook. Minister ik, van Niks, dat is toch een, een betere baan, lijkt me, als van Financiën in deze tijd, hè. Want minister van ja. Niks is eigenlijk hetzelfde, eigenlijk in deze tijd, als minister van Financiën. Ja, je hoeft. Uh... Het is eigenlijk gewoon hetzelfde he, man. Eigenlijk hebt hij gewoon geen andere baan gekregen, he. minister van financiën of minister van niks. He. In deze tijd maakt het allemaal niks uit. He. Nee, of het nou niks of ja, gelijk niks of geld is, het doet er niet toe. Maar in ieder geval dat is uh, dat was dan wat er zo gebeurd is op, op, op, op politiek uh, politieke achtergrond, geloof ik. Maar ik, ik, het interesseert me zo verdomd weinig. Nou, wat mij wel interesseert is: hoe hoog zijn je tomatenplanten al? Hè? Uh, ik, heb er ik heb er maar twee staan in de tuin. Want ik heb nog andere, andere, uh, iets anders in staan. Ook wat ik uh, dit jaar een beetje naar kijk. Ze zijn nogal hoog. Ze komen bijna tot bijna bij mijn schouders. En. Uh, ik heb ze gestekt. Ik heb een stekje ernaast gezet. Dus, uh, en uh, ze, uh, ze bloeien mooi en daar en zijn al wat vruchtjes aan. Dus, uh, Kijk, het in, in zijn waarschijnlijk van die kleine roeien, ik weet niet welke maat het is deze, want uh, ik, heb ze, ik heb ze toen gekocht hier op uh, vlak bij ons. Er is zo'n. Uh, zo uh, wat noem je dat nou in Nederland, zo weet ik. Een Garden Center, hè. Een garden center. Ja, yeah, dat is goed Nederlands. Dat is heel center. goed Nederlands. Ja. <laughs> en daar is een, een, een jonge Chinese man, hè, die, die heeft dat juist overgenomen. En die, die, die, die, die werkt erg hard. En die, ik denk, nou ja, jij, jij, jij moet een goede, goede klant te hebben. Dus we zijn daar naartoe gegaan. En dan staat er wat bij. Oh, oh, en we hebben wat meer sla in de tuin gezet en zo. En dergelijke. Kijk, en je moet die Chinese meneer moet je eens vragen om allerlei Chinese kruiden en groenten. Ja, ik zal het. Ik, oh, toevallig stond er iets in de krant over, die, uh, over een, uh, een meneer van Chinese afkomst, maar die woont hier al jaren. En die had veel land waar die aardappelen in groeiden. Maar nu, maar nu, omdat het zo, hè, je hebt veel vegeta vegetarian mensen en, en vele hotels en restaurants die, die uh, doen veel aan verschillende salades. Dus hij is meer groen uh, aan het, aan het uh, groeien, zoals sla en, en, en courgettes en ja, noem maar op. Alles wat groen is en je kunt snijden en, en een met wat uh, beetje Franse dressing erop. Dat, dat is hij aan het groeien. Tussen, als je zo. Als, laat ik zeggen, als je binnenkomt vliegen hier in Oakland, dan vlieg je over zijn velden heen. Denken, Jezus, die man heeft me toch wel hard gewerkt om dat allemaal zo voor elkaar te krijgen. En uh, die, die heb ook uh, allerlei uh, interessante uh, dingetjes, of dat heb je nog niet geprobeerd? Uh, nee, nee ik, ik, heb, ik zie ze wel in de winkel, maar op, op jouw goed advies dan zal ik het toch wel eens doen. Kijk, want uh, zo'n Chinese meneer die weet altijd van een heleboel leuke zaadjes, hè? die kun je gewoon zaaien en die kun ja. je dan steeds afsnijden. ...en dan blijven ze weer groeien... ...en dan je ze weer afsnijden... ...en dan komen ze weer, net zoals die... Uh, ...die biet, die, die, die weet je wel? Uh... Ja. ja ik, weet, ik weet wat je bedoelt. Ja, ik wist niet dat die dat komt... ...dus uh, dat zullen we dan ook maar doen. Uh, dat is echt helemaal geweldig... ...als je gewoon drie blaadjes van het ene... ...en zes blaadjes van het andere en zo... ...het is iedere keer weer helemaal een verrassing... ...en het past altijd allemaal bij elkaar... Maar die Chinezen die hebben echt verstand van groenten. Dat weet ik vanwege dat bij Guus hè, in die tuin. Daar staan eigenlijk ja. vooral Chinese dingen. Hè? Dingen van Chinezen. En eh, nou, werkelijk waar. Hè? Ik, ik kom soms thuis. Hè? Dan denk ik, ik loop nog even bij Guus de tuin in. Hè? En dan pluk ik hier en daar eens even een klein hapje. Hè, dat Guus het niet merkt. En eh, nou, ik kan ik je garanderen. Hè, je moet al zo'n Chinees vragen. Allemaal... Eh, zaadjes voor je tuin dat je gewoon een paar plantjes kan zaaien en gewoon een paar, za een paar knippen weet je wel, iedere avond ga je weer eens kijken wat er te knippen valt hè? ja het, het, het, het is hetzelfde met, met uh, de sla wat je hier hebt het is uh, uh, verschillende hmm. soorten sla die, die, die, die wordt altijd bij elkaar in een plastieke zakje verkocht maar je kan ze ook planten in je tuin en nou, dat vind ik wel altijd beter het is altijd beter uit je eigen tuin hè? of, of bij Guus uit de tuin snoepen ja en ik heb ook weer pumpkin pumpkin seeds heb ik geplant en ik zie dat ze opgekomen zijn de meeste en dat is de zaad van een pumpkin wat we drie weken geleden hadden met de roast beef en was dat een hele grote oranje wel groot, het, het was, uh, laat ik zeggen, hij is groter dan een voetbal. Kijk, en, en wat voor kleur had hij, hè? Die was grijs. Aan de buitenkant, hè? Aan de buitenkant. En zo soort uh, geel-oranje. Eh, kijk, hè? dat is de, de bleude horrie, is dat, hè? Oké, okay. ja. En uh, ja, het zaad, dat, ga, dat heb ik in de grond gedaan en ik dacht nou ja... Als het groeit, groeit het. Dat, dat, dat is logisch natuurlijk. En dat doen we nu dan ook, hè. Het is een beetje opgekomen. E, dat gaat het ook heel goed doen, hè. Ze willen wel veel eten. Heb je dat, uh, Herman? Wat zeg je? Of je veel eten hebt voor ze. Ja. Want ze houden nee, van ontzettend veel eten, Veel water. Eten, hè? Veel water. Zegt men, en... Uh... En ik heb ook wel uh, een uh, compost die ik zelf maak. Uh, en die, die gooi ik er dan ook langs en zo, als ze, wanneer ze een beetje beter aan het groeien zijn. En dat helpt. Ik heb, ik heb wel gehoord dat er mensen zijn die... Hoe noem je dat, hè? Het heeft een speciale naam, maar ik, ik blijf het maar bij het houden... En die enten ze in. Hebben ze zo'n spuitje met, met, met een, een, een, een suikersolution. E, ja. En, die enten, en dan krijg je van die hele grote. En e. dan gaan ze mee naar, naar, naar, naar uh, hè, de toonstellingen. Zo van, van, die, van die tuintentoonstellingen, die je zo door de zomer krijgt. En dan wordt er altijd een wedstrijd gehouden wie de grootste en de zwaarste heeft. En dat zijn grote hoor. Oeh. Ja, maar, maar wij hebben toch de grootste en de zwaarste, hè, man. Het is. Uh... Oh ja, ja, dat, dat, dat, dat zegt. Dat, dat is zo. Dat, eigenlijk is dat zo zonder zeggen. Het is gewoon zo en we zeggen het gewoon niet. Klaar. Ja. Uh, het is weer tijd voor een muziekje, hè? Ja, oké. Okay. We zullen even kijken, want ik heb uh, het hier allemaal op staan. Uh, uh, dan gaan we even naar een oud kijken. Uh, ik heb hier een, uh, ja. Oh, laat ik, ik, ik zal niks zeggen, maar uh, je zult het zelf wel horen dat, uh, welk het is. We luisteren ernaar nou en we zijn stil, hè? Ja, en dan kan je me vertellen wie dat waren. ...was een combinatie van... Uh, ...Benny Goodman... ...en met... Uh, Artie Shaw... ...en die... ...die combineerde op deze... ...cd... ...nou die Artie die had ik wel he... ...maar, maar de, de rest had ik niet he... ...hoe bedoel je? Nou Artie Shaw die, die hoor je er tussenuit he... ...ja maar die was het toch wel... Hè? Maar, maar, maar Benny heb ik niet echt uh, gehoord, hè? Nee, maar uh, die had, had misschien een heel klein beetje intro ergens. Het was een one night stand, was de titel. Uh, Oké, okay. dat is ook een hele spannende titel, hè? Ja, zou je overkomen. Het lijkt me eigenlijk helemaal niks, hè? Nou, een beetje angstig zo. Ja, en dan de volgende dag ook, okay. hè? Ja. Ja, dus... De volgende dag, ja. Als je, als je de volgende dag kan maken. Ja, ja, dan, de, uh, ik... ja als ik die cd... Zo uh, lees, dan moet het Benny Goodman en Artie Shaw zijn... Die ik combineren op deze, op deze plaat. Dus... Enfin, uh, jij hoorde Shaw... En uh, ja, en dan misschien op het volgende, nummer, dan komt Benny Goodman aan de beurt. Nou, dan doen we even nog een Benny ook, hè? Dat kennen we wel. Ja. Ze zijn Kopenhagen. toch alleen maar puntjes aan het maken, hè? Op de chat, hè? Dus. Ja, het is, eh, uh, Kopenhagen. Oké, okay. hup naar Denemarken allemaal. Ja, allemaal, op de fiets. Ja. <lacht> En maar trappen, zeg. <laughs> Het was really swing and sway, uh, Daan. In... Met Benny, hè? Ja, dat was Benny, oké. Okay. Ja, yep. dat kan je niet missen zo, hè? Dat is echt Benny, oh. dat, uh, dat... mijn voeten kunnen niet stil blijven bij Benny, hè? Nee, nee lekker a feet tapping music. Precies, hè? Eh. Jij kent alle termen ook nog, hè? Ja, yep. yep, ik... Uh, Wel, ik hoop maar... Hm? Nou ja, soms, hey. zit ik er, soms zit ik er wel eens naast, maar niet altijd. Ja. Oké, okay, nou wil, ik, wil, je, wil je iets voor me doen? Ik, ik, ik ken wat voor je doen, hè. Maar ik heb hier ja. ook nog een briefje voor je liggen. Oh ja. En, en op dat briefje staat dat er, Guus, die ziet jou morgen om tien uur morgenochtend bij jou of zo. Op hier? Ja, ik weet niet op... of die naar jou toe komt of zo, maar... Om tien uur morgenochtend is die bij jou of zo. Oké, okay, ik. Dan blijf ik wel hier hangen zo. En eh, morgenochtend hè? Morgenochtend, ja. Ik moet, je wel, ik moet wel vertellen en dan ook aan de mijn luisteraars is dat ik van nu af aan. Eh, en ik hoop dat je niet kwaad bent, maar ik, ik, ik heb mijn handen vol aan, aan familieaanlegenheden. Er komt veel familie van over zee. Die komt op bezoek. En eh, dus. Tussen van nu, van nu tot wel na nieuwjaar, dan wil ik wel, uh, kan ik misschien wel uh, die uh, opnames doen, maar niet live. Want dat, ik heb uh, wel is erg druk. Ik ben wel even stil. Ja, je bent ook heel erg druk ook, okay? hè? Ja, eerlijk, eerlijk, hè? Als een, als, een, als, een, als, een, als een oudere man wil ik toch wel nog wel uh, met mijn familie, bij mijn familie zijn op, de, op deze tijd van het jaar. En uh, ja, je weet nooit, dus uh, we maken er het beste van. En, en je, je hebt allemaal lieve familie, hè? Dat wel, zeer zeker. En, uh, en daar ben ik, ik erg trots op. Dus ja, je, je kan nog even een homage, een homage geven aan je familie natuurlijk, hè. Hoe geweldig jij het getroffen hebt met jouw familie, want sommige mensen hebben dat helemaal niet getroffen, hè. Nee. nee ik ook nee, niet, hè. Maar. Bij mij, de hele familie is gelukkig vroeger doodgegaan als ik, hè. Maar anders had ik ook een heel zwaar leven gehad, hè. En, en, en je, hebt, je hebt dus geen zwaar leven nu? Nee, het is nu echt helemaal geweldig, hè? net zoals jouw leven. Maar, maar, maar, maar, maar jij hebt tenminste nog een heleboel familie, hè? Ja, dat wel, gelukkig maar. Oké, okay, maar ik ga eindigen. Bedankt, Daan. Huh? En uh, dan ga ik eruit met nog een stukje muziek. Weet niet wat het is, want dit is weer zo'n cd'tje waar niks staat opgeschreven, alleen wat nummertjes. En de nummertjes zijn track 3 en dat duurt 2 minuten en 28 seconden. Dus. En dan, dan moet je nog even doorkletsen man, want anders halen we het einde niet he. Uh, ja, nee, ik denk 30 seconden en dan kan ik de dingen aanzetten. Uh, Oké, okay, dus uh, klets even door en zet het ding aan hè? En dan gaan we er ja, okay. daarna samen uit, hè? Oké, okay, Daan, hartelijk dank. En jij ook, hè? De groeten aan die jongens onder de brug. En een ongelofelijke vette zoen, hè, voor Moira, hè? Ik zal ik doen, ja, want ze is, je hebt, ja, ze is uh, jarig op zondag. Kijk, dat gaan we met z'n allen vieren, hè? Dat ken niet anders. Oké, okay. oké, okay. en... Uh... Tot van de week, ik, jouw programma blijf ik le uh, lekker live doen, uh, als het oh, mag. Oké, okay. do, doen we het met lekkere live, hè? dat, dat wil okay. iedereen. Hier gaan we dan. Ding dong, ding dong, do you hear the bells go ding dong, do you know, do you know why they're ringing? Okay. I, don't I don't know why they're ringing. Well, you're gonna get a big surprise 'cause I'm gonna put you wise. The bells are ringing for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Everybody's been knowing to let me go. Eh, hallo. Hallo. Het geluid is weg. Ja, ik niet. Ja, dat had ik niet moeten doen. Kijk, ik, oh, nou, dan moet ik weer het doorpraten. Ja, er is mooie... nog één minuut. Moet je nou doorpraten? He? Dat was een mooi nummertje dat. Dat, is, dat was een ontzettend uh, dat... mooi nummertje met bels die ringen. Ja, het was van een, uh, een cd waar al wat uh, zangers uit de tijd van de 30, 40 jaren zo, die, die hadden dan, die komen dan bij elkaar en maakten al die bekende nummers. En uh, dat is een heel, heel mooi cd'tje, dus ik weet nu welke het is. En uh, ja, misschien, misschien speel ik morgen wel wat meer van die nummers als ik het opneem. Oh, oh, oh, Oké, okay. dan, dan gaan we er nu uit, hè? Ja, ja, maar ik zie, we moeten eruit, dat er is een Ridder van. Archief, archief, sorry, Ridder Archief. Uh, oh, oké, okay. uh, hartstikke bedankt, Herman, en uh, dat brieven van Guus heb ik doorgegeven, hè? Ja, hartelijk dank, ik heb het hier, voor me liggen zaterdag, 10 uur, recording. Uh, oh, oké, okay. zie ik je dan, hè? Oké, okay, houdoe.